12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Gemeenten stemmen over bestuursakkoord. EHEC-besmettingen in Duitsland nemen af. En Amsterdam bezuinigt miljoenen op de brandweer. In het noordoosten valt nog wat lichte regen. Maar in het zuidwesten schijnt de zon alweer. Vanmiddag overal opklaringen. Ook wel wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wordt een vrij zonnige zomerdag. Bij dezelfde temperatuur als vandaag. Vanaf vrijdag volgen weer meer buien. We gaan naar Ulft. De stemming over het omstreden bestuursakkoord laat nog even op zich wachten. In Ulft uh, congresseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er is onduidelijkheid over welke procedure nou moet worden gevolgd. Roel Pauw, onze verslaggever, die is erbij. Roel, vertel eens, waar zit het probleem? Nou, het probleem zit hem en dat uh, was eigenlijk wel, wel te verwachten bij de sociale paragrafen in dat uh, bestuursakkoord. Allerlei verantwoordelijkheden worden overgeheveld van uh, het Rijk en de provincies naar de gemeenten. En daaronder valt bijvoorbeeld ook de sociale werkvoorziening, de, -Jong, de uitvoering van de Waai Jong. Maar de gemeenten zeggen dat ze daar te weinig geld voor hebben gekregen. en Dus vanochtend uh, waren er een heleboel sprekers, vertegenwoordigers van gemeenten die, zei, die uh, tijd vroegen om daar nog even aandacht voor te vragen. Uh, en op een gegeven moment wist eigenlijk niemand meer precies... wat nu de te procedure was. Er moet gestemd worden, maar waarover dan precies? Er liggen verschillende opties op tafel. Je zou bijvoorbeeld nee kunnen zeggen tegen het totale bestuursakkoord. Uh, en dat zou dan betekenen dat het kabinet vrij spel heeft. Dat is de ene kant van de zaak. Aan de andere kant heb je dan 14, 418 gemeenten die nee hebben gezegd... tegen een belangrijk beleidsstandpunt van het kabinet. Dus dat gaat dan nog heel wat wrijving en spanning geven. Um, bijvoorbeeld, de wethouder van S uit Amsterdam kiest voor die optie. Om daarmee um, meer druk te kunnen uitoefenen op het kabinet. Om toch door de bocht te gaan. Die zegt gewoon alles van tafel, um, het hele akkoord. Alles, precies, alles van tafel, dan is dat maar duidelijk. Ja. Een andere optie is, en daar pleit uh, uh, VNG-voorzitter Joritsma uh, voor. Die is nu trouwens aan het uh, woord om een nieuwe tekst toe te lichten. Van nou laten we ja zeggen tegen het bestuursakkoord, maar. Nee tegen die sociale paragraaf. Maar ja, die, dan heeft Donner, de uitvoering. Van... Ja, Donner, de minister, heeft al gezegd: het is alles of niets. Precies, dat blijkt de harde opstelling van Donner te zijn. Ja. Uh, maar er wordt vanuit de zaal, van de kant van de gemeente die hier bij elkaar zijn... sterk voor gepleit om toch weer naar de onderhandelingstafel te gaan. Kijken of er misschien uh, iets, iets los te peuteren valt. Misschien meer geld erbij hè, voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening. Krijg en dan niet te stemmen, roe. Is dat, dat ook een optie? Miljoen? Dan vandaag niet helemaal te stemmen? Niet stemmen? Nee, er moet gestemd worden. Er moet gestemd, gestemd worden. Oké. Okay. Uh, ja, hoe laat het gaat gebeuren dan? Uh, aanvankelijk was het de bedoeling dat het al voor het middaguur zou gebeuren... maar dat gaat dus allemaal wat later worden. Uh, ja, jij praat ons bij. Hou ons op de hoogte. was uh, dat vanuit Hoofd. Dan naar Duitsland. De Duitse minister van Volksgezondheid, Baar... die neemt het aantal nieuwe EHEC-besmettingen in het Duitsland... Dat neemt minder snel toe, zegt hij. Dat zei hij vanochtend op de Duitse televisie. We hebben nu ook een eerste goede ontwikkeling. De zahl der neuinfectionen is voortdurend rückläufig. Dat is nog geen aanlass voor een warnung. Maar toch aanlass voor een berechtigde optimisme. Ja, volgens Baar kan nog niet het zijn meester worden gegeven. Maar goed, er is wel reden voor wat optimisme, zegt hij. In Berlijn overlegt de EU op dit moment met Duitse gezondheidsdeskundigen over de aanpak van de EHEC-crisis. Wouter, mij en u. We hebben Wouter de afgelopen week een hoop verwarrende berichten gehoord over de EHEC. Eerst was het komkommers uit Spanje. Afgelopen weekend nog de touge. Uh, ja, moeten we minister Baar nu wel geloven wat hij zegt? Ja, wat hij zegt over het aantal zieken, dat klopt wel. Dat neemt inderdaad langzamer toe dan in het begin. Dus het lijkt een beetje alsof de epidemie over zijn hoogtepunt heen is. Uh, de stand is nu dat er ruim 2600 mensen ziek zijn geworden. Een flink deel daarvan is natuurlijk dus ook alweer beter en ontslagen uit het ziekenhuis. Ja, 700 mensen hebben de ernstige variant. En er zijn nu 24 mensen in totaal overleden in Duitsland aan EHEC. Eén meer dan gisteren. Maar dat zijn vaak gevallen van een paar dagen geleden. Dus in dat geval zou je inderdaad kunnen zeggen dat het over het hoogtepunt heen is. En dat misschien dus inderdaad de bron wel is opgedroogd. Hè, dat er geen nieuwe mensen meer of weinig mensen, nieuwe mensen meer uh, nu besmet raken. Alleen daarmee raakt het natuurlijk ook het vinden van de oorzaak, het vinden van die bron steeds verder weg, omdat als er geen mensen meer ziek worden, kun je nog moeilijker vinden waar ze dan ziek van zijn geworden. Ja. Uh, over het onderzoek naar die tauke kwekerij waar we eerder al over hoorden, dat is nog steeds in volle gang, ook naar andere mogelijke oorzaken, maar de kans dat die oorzaak ooit gevonden wordt, wordt natuurlijk met de dag kleiner. En, ja, misschien dat we het wel nooit weten, dus uh, daar komt het op neer dan. Dat zou best eens kunnen, dat ja. we het nooit weten. Ja. Uh, er wordt nu gepraat dus tussen de, de EU en uh, Duitse gezondheidsfunctionarissen. Uh, dat betekent dat Duitsland het niet uh, helemaal alleen af kan? Uh, nee, daar lijkt het wel een beetje op. Vanuit Europa komen er steeds meer geluiden dat ze toch hulp aan zouden moeten nemen in Duitsland, omdat ze het alleen niet kunnen. De Europese Commissaris voor Gezondheid, John Daly, is er nu bij in Duitsland. Eigenlijk is het een overleg tussen de... ...centrale overheid en de deelstaten. Maar Europa gaat het daarmee bemoeien. Gisteren hoorde je dat ook al in het Europese parlement. Dat mensen zeiden, er is enorme chaos eigenlijk in Duitsland. Slechte samenwerking tussen de landelijke overheid en de deelstaten. En dat is natuurlijk allemaal niet fijn voor een land als Duitsland... ...dat graag gelooft dat het bij de wereld top hoort... ...op wetenschappelijk, technologisch gebied. Dat de buurlanden nu eigenlijk zeggen, jullie kunnen het niet alleen af. Laat ons maar helpen. Wouter Meijer in Duitsland, dankjewel. De komende zes maanden gaat er geen Australische koe meer naar Indonesië. De Australische overheid stelt een exportverbod in. En dat nadat in een televisieprogramma beelden naar buiten zijn gebracht... van gruwelijke mishandelingen in Indonesische slachthuizen. Michel Maas in Indonesië, onze correspondent. Michel, um, ja, vooraf nog even voor de mensen die de beelden niet hebben gezien... wat, uh, wat was daarop te zien? Nou, dat was op te zien hoe... Nou ja, beestachtig zou ik zeggen. Uh, koeien in Indonesische slachthuizen worden afgemaakt. Daar werden, koeien die werden mishandeld, ze werden geslagen, hun poten gebroken... voordat ze uiteindelijk uh, dan aan hun einde kwamen. Nee. Dus dat, uh, het was een pure dierenmishandeling die daar M gebeurde. Sadisme af inderdaad. Um, hoe wordt erop gereageerd in Indonesië? Zes maanden lang geen Australisch vee? Ja, nou om te beginnen zeggen ze van nou, het zal wel meevallen. Het zal wel geen zes maanden duren. En vervolgens roepen ze, nou dan halen we ons uh, rundvlees wel uh, in Nieuw-Zeeland of Brazilië. Maar ze zijn wel behoorlijk geschrokken. Want als Australië inderdaad zes maanden geen uh, koeien naar Indonesië stuurt, dan, dan uh, zakt hier de hele vleeshandel in elkaar. Want uh, die Australische leveranties die zijn goed voor meer dan een kwart van het totale rundvlees. Wat er nodig is in Indonesië. Dus daar moeten ze niet al te laconiek over doen dan dus eigenlijk? Nee, ze zijn ook wel bezig met allerlei maatregelen. Ze beloven van alles, ze willen van alles gaan verbeteren in die slachthuizen. Maar veel verder dan die belofte is het tot nu toe nog niet gekomen. En in Australië geloven ze daar vooralsnog niks van. En vooral het publiek is daar zo geschrokken van die beelden. Ze zijn zo boos geworden ja. over wat er met Australische koeien in Indonesië gebeurt. Dat ze wel meer willen hebben dan alleen maar wat toezeggingen. Zijn het, zijn het uitzonderingen geweest? De beelden van die, die slachthuizen waar gefilmd is, uh, zijn dat ja, een paar? Uitzonderingen en, en gaat het doorgaans wel goed in slachthuizen? Ja, dat is natuurlijk wat de Indonesische overheid hier vertelt. Maar uh, ja, dat, dat moet je maar, uh, maar afwachten. Dat, dat kan niemand meteen zeggen. Ze zeggen: het zijn er een paar geweest en ze hebben alleen maar de slechte uitgezocht. De meeste gaat het goed. Maar de ervaring. Uh, leert dat het in heel veel van die slachthuizen... er toch behoorlijk amateuristisch aan toe gaat op zo'n zacht gezegd. En nou, of het overal even erg is als in die beelden te zien was, dat uh, denk ik niet. Maar of het, dat het overal goed zou zijn, dat weet ik zeker dat dat niet zo is. Het is uh, serieus genoeg om een half jaar een, een exportverbod in te stellen... voor Australië in elk geval, hè? Dat uh, kunnen we concluderen. Michel Maas in Indonesië. Ja, uh, Dank je wel voor dit moment. Het kabinet voelt er niets voor om in Libië gronddoelen te gaan bestoken. Volgens bronnen in Den Haag zal het kabinet niet aan die NAVO-wens voldoen. Nederland heeft op dit moment 6 F-16's en een mijnenjager in het gebied... om het luchtruim en de Middellandse Zee te bewaken. En na verwachting praat het kabinet vrijdag over een eventuele verlenging van die missie. De NAVO zou graag uitbreiding van de Nederlandse bijdrage zien. Maar die kans is dus klein, zeggen bronnen in Den Haag. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. De gemeente Amsterdam gaat vanaf 2014 miljoenen bezuinigen op de brandweer. Bij de Amsterdamse brandweer werken bijna 1200 mensen. Verslaggever Edwin van den Berg over de gevolgen voor het personeel. Het betekent onder meer dat twee brandweerkazernes in Amsterdam-Zuidoost... de plek ook waar het personeel nu door de burgemeester wordt ingelicht... tot één grotere kazerne worden samengevoegd. Het rooster wordt veranderd. In de binnenstad wordt één man van elke brandweerwagen gehaald om uiteindelijk vanaf 2014 bijna 3 miljoen euro per jaar te kunnen bezuinigen. De gemeente Amsterdam zegt dat de veiligheid niet in het geding is. In juli praat de gemeenteraad over de bezuinigingen. De zwemleraar uit Uithoorn, die wordt verdacht van ontucht met zijn leerlingen... is opnieuw gearresteerd. Tegen de man van 53 is een tweede aangifte gedaan. De man die les gaf in zwembaden in Alsmeer en Diemen... werd drie weken geleden na een eerste aangifte al opgepakt... maar weer vrijgelaten toen vanwege gebrek aan bewijs. Hij is nu opnieuw opgepakt op verdenking van misbruik van een jong kind. In Asmeer kregen 105 kinderen les van de man. Zonder andere volwassenen in de buurt. Hij werkte daar sinds eind 2008. De ouders van alle kinderen zijn geïnformeerd. Nederlanders melden zich elk jaar 5,4 miljoen dagen ziek door migraine. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten berekend. Vicevoorzitter Van Os van die vereniging. Dat betekent dat de NV Nederland in zijn totaliteit 1,7 miljard euro schade leidt. Ieder jaar weer. En als die migraine beter behandeld zou worden omdat mensen naar de dokter gaan... dan zou een deel van die schade, van die 1,7 miljard, kunnen besparen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben op elke miljoen mensen... Er 3000 elke dag een migraineaanval. Dat komt neer op bijna 50.000 Nederlanders per dag. Nederlands Elftal sluit de trip naar Zuid-Amerika vanavond af... met een oefenwedstrijd tegen Uruguay. De opstelling is officieel nog niet bekend... maar ook tijdens deze wedstrijd zullen een aantal jonge spelers de kans krijgen... om zich te bewijzen aan bondscoach Bert van Marwijk. Net als zaterdag tegen Brazilië... toen Tim Krul en Kevin Strootman in de basis stonden. Een verslag van Bas Ticheler. Misschien is dat wel de grootste winst van deze trip door Zuid-Amerika... dat het Nederlands Elftal ook zonder Stekelenburg... zonder Van Bommel, Snijder, zonder Van der Vaart zijn mannetje staat... Grote tegenstander, Brazilië, maar wel met 0-0 van het veld stappen. Met een debutant op doel en een jonge middenvelder van FC Utrecht in de basis. De nieuwelingen hebben dus potentie. Nigel de Jong. Ja, maar dat moet ook wel. Ik denk, uh, ik denk dat je ook snel volwassen moet worden in dit, uh, in dit Nederlandse aftal. Het, uh, het is geen, uh, geen jonge Oranje, De stap is vele malen groter naar, uh, naar dit Nederlandse aftal toe. Dus uh, ik denk dat de jongens uh, uh, die er nu bij komen... Denk ik dat, dat ze het gewoon heel goed oppakken. En dat komt ook door de groep. De, de groep is niet, is niet moeilijk. We zijn makkelijk met de jongens in omgang. en uh, ja, Dat zie je ook weer uh, na deze trip. Ook Joris Matthijssen heeft gezien dat al die nieuwe gezichten behoorlijk meedoen. Ja, dat, dat, is, dat, is mooi. dat is mooi om te weten. Zeker ook voor die jongens. Dat, uh, dat ze ook op dit niveau gewoon uh, kunnen presteren. En dat, dat, dat is denk ik de, de grote winst van ons op dit moment. Als je met zoveel nieuwe spelers erbij uh, toch overeind uh, blijft tegen Brazilië. Uh, dat is gewoon knap. Het seizoen zit er voor de internationals dus bijna op. Eén wedstrijdje nog en dan eindelijk vakantie. Je proeft in de selectie de vermoeidheid en je proeft bij veel spelers de behoefte aan rust. Ook bij Nigel de Jong. Uh, ik heb ernaast geweld hoor. Tuurlijk, ik bedoel, uh, het is al lang seizoen geweest en dan uh, is het uh, altijd vervelend om uh, zo'n trip te maken. Maar uh, uiteindelijk moet je het toch doen. En als je dan uiteindelijk hier bent, is het toch gezellig. Dus uh, Het zal altijd even tegenop kijken als je, het, als je begint, maar... Uiteindelijk uh, is het wel oké. Okay. Nigel de Jong in een bijdrage van Bas Tegeler. De wedstrijd tussen Uruguay en Nederland begint om half negen vanavond, Nederlandse tijd. Naar nou, de ANWB nu, Edwin Gerritsen. Die heeft verkeersinformatie. Edwin. Ja, op de A15 van Gorkam naar Nijmegen staat een lange file tussen Knopendel en Tiel. 7 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden vanaf knooppunt DEL via Den Bosch over de A2, de A59 en de A50. Nog een keer de hoofdpunten. In Ulft praat de VNG over het bestuursakkoord met het kabinet. Er wordt gestemd over het overhevelen van taken van het Rijk naar de gemeente. Veel gemeenten hebben grote moeite met de plannen om fors te bezuinigen op de sociale werkplaatsen. Het aantal nieuwe EHEC-besmettingen in Duitsland is aanzienlijk verminderd. Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid Baar is het ergste achter de rug. En de gemeente Amsterdam gaat vanaf 2014 miljoenen bezuinigen op de brandweer. Jaarlijks gaat er bijna 3 miljoen minder naar het korps. Brandweerlieden krijgen andere roosters. En er komen minder mensen die beschikbaar zijn voor calamiteiten. 14 over 12, precies. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op Radio 1 met lunch.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 Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen met de winnaar van de Luis, de prijs voor beste journalistieke interview. In het mediaforum André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... en Pieter Broertjes, de oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij wordt de burgemeester van Hilversum. En u weet het vast nog wel, de vakantievilla... die prins Willem-Alexander en Maxima in Mozambique wilden laten bouwen... daar was veel gedoe over en kritiek ook... aan het adres van toenmalig premier Balkende... die qua regie nogal schitterde door afwezigheid. Nee, ik voel me daar zelf niet verantwoordelijk voor, en verder van dat. Ik, wat ik heb te doen, dat is... Kijken, hoe zit het project in elkaar? Wat zijn de kwetsbare kanten? Kan ik het voor mijn verantwoordelijkheid nemen? En vervolgens kan ik dat ook uitleggen. En vandaag is bekend geworden dat toenmalig premier Balkende... details over het huis in de Kamercommissie stiekem heeft verteld. Leden van die commissie hebben zwijgplicht en mogen dus niet met de media praten. In het mediaforum gaat het er straks over... of Balkende dit nu slim uit de media heeft proberen te houden allemaal. En dan de kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz, die is 120. De kandidaat van vandaag komt uit Vianen en heet Joyce in de betaal. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. We mogen weer twee namen bekendmaken van de cast van de nieuwe serie afleveringen van In Therapie. Eerder hoorden we al dat Peter Blok, Monique Hendricks en Jeroen Krabé te zien zullen zijn. Daar komen nu Jaap Spijkers en Anneke Blok bij. De laatste is bekend van succesvolle films als Alles is Liefde en Oorlogswinter. Welke rol gaat ze eigenlijk spelen? Ik speel de rol van Juliette. Uh, het, is een, uh, het is een man, een vrouw. Uh, Jaap Spijkers speelt uh, Simon, dat is mijn uh, man, of mijn ex eigenlijk. Ik ben een Juliette en dan heb ik nog een zoon. En uh, da uh, Olivier, dat wordt gespeeld door Daan Stoevelaar, die is twaalf. En wij zijn met z'n drieën uh, uh, in therapie. Juliette dus, Anneke Blok over het karakter. Ik heb op late leeftijd een uh, kind gekregen... Uh, ik ben overbezorgd. Ik ben uh, eigenlijk uh, veel te goed voor hem. Hij zit heel dik, omdat ik eigenlijk alles maar toelaat en toestop. En op het moment dat wij uh, nu, wellicht nu dus in scheiding, uh, sla ik daar eigenlijk nog meer in door. De vader die is eigenlijk veel strenger dan ik ben. En, dat, en, en, en daar zit dat jongetje tussen. In therapie is deze zomer zes weken lang te zien op Nederland 2 bij de NCV. De Amerikaanse zender NBC heeft de Amerikaanse uitzendrechten... voor de Olympische Spelen van 2014 in Sochi en 2016 in Rio de Janeiro bemachtigd. Mag ook wat kosten, want er zou 3 miljard euro meegemoeid zijn. Met dat bedrag bleef NBC de belangrijkste concurrenten Fox en ESPN voor. NBC heeft al sinds 1988 de tv-rechten van de zomerspelen... en sinds 2002 die van de winterspelen. Een Nederlands meisje heeft 152 van haar Facebook-vrienden... op haar arm laten tatoeëren... In de zogenaamde social tattoo. Van de totstandkoming van de tattoo maakte ze een filmpje dat ze op YouTube heeft gezet. Alleen haar getatoeëerde arm is trouwens in beeld. Want Susie J87 wil niet beroemd worden en interviews geeft ze ook liever niet. Onder het filmpje schrijft ze wel... Dit laat zien wie ik ben en in welke tijd wij leven. Ze heeft overigens niet al haar Facebook-vrienden op haar arm laten zetten... maar alleen de vrienden waar ze het meest om geeft... Het zijn er toch uh, 152. Uh, natuurlijk heb ik om hun toestemming gevraagd, zegt ze. En ze waren erg trots. Tatoeage is gezet door Tattoo Dex in Rotterdam. De eigenaresse van die studio is verrast door de vele telefoontjes die binnenstromen. Maar ook trots op het eindresultaat. Het heeft twee weken geduurd voordat de tatoeage af was. So you think you can het jeugdjournaal presenteren. Bijna 200 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs dachten van wel... en hebben meegedaan aan de presentatiewedstrijd van het NOS Jeugdjournaal. Twintig van hen zijn door de finale ronde. Samen met hun klas komen deze presentatoren in spe... volgende week vrijdag naar het Instituut voor Beeld en Geluid voor een heuse screentest. En daar komen dan ook nog twee kandidaten bij die via een wildcard zijn geselecteerd. De winnaar mag eind deze maand voor één keer samen met Milouska Meulens het jeugdjournaal presenteren. En Milushka is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Waarom deze actie? Nou ja, het Jeugdse bestaat 30 jaar... en uh, we dachten dat dit een hele leuke manier was om dat te vieren. En bovendien, er is zoveel talent en er zijn ook zoveel talenten shows. Het is uh, gewoon leuk om te doen. Ja. En, en je hebt al wat van die deelnemers gezien ook? Ik heb er vandaag toevallig twee uh, in het echt gezien. Uh, we zijn vandaag bij uh, twee kandidaten die door zijn naar de volgende ronde... naar de live screen test. En uh, daar ga ik vanavond een reportage over maken. Die heb ik dus nu ontmoet. Maar ik heb de afgelopen weken wel heel wat uh, uur aan uh, filmpjes voorbij zien komen. Van alle inzendingen. En, en zitten daar uh, uh, presentatoren in de dop bij? Die, die echt door kunnen stoten? Ja, ik vind uh, zeker van wel. Uh, ik heb de voorselectie gedaan. Maar op een gegeven moment hebben ze me daar vanaf gehaald. Omdat ik iedereen zo goed vond en uh, <lacht> zo leuk. En ik zag in ieder kind wel. Iets van uh, talenten. De ene die, die staat er heel fier en die is heel dapper en de andere die praat prachtig en weer de andere heeft een geweldige uitstraling. Dus uh, uiteindelijk moesten de laatste twintig toch echt door mijn wat strengere collega's gekozen ja, worden. Je bent gewoon geen streng jurylid. <laughs> nee, ik ben ook heel blij dat ik niet in de jury zit, <laughs> dat ik het allemaal aan elkaar mag praten straks. En uh, Roos die uh, is onze juryvoorzitter, ja. dus die... Uh, ja, die heeft straks een hele moeilijke taak. Waar moesten ze nou aan voldoen dan... om uiteindelijk tot die finale ronde door te dringen? Ja, het belangrijkste is... Uh, zie je een kind dat straks gaan doen? Want ja, we zitten live in de uitzending op 26 juni. En uh, ik sta er wel bij, maar het is wel de bedoeling... dat uh, de winnaar die uitzending gaat presenteren. Dus we hebben heel erg geprobeerd te kijken naar... Ja, gaat zo'n kind dat doen? Zie je dat gebeuren? En verder, ja... Uh, uitstraling, uitspraak, uh, manier van staan. Hoe... Ja. Dat is voor ieder kind natuurlijk heel ja. erg verschillend. Maar uh, ja, daar hebben we toch wel een beetje uh, op gelet. Ze moesten allemaal dezelfde tekst zeggen trouwens. Ze konden kiezen uit twee echte teksten die we ook echt in de uitzending hebben gehad. Dus uh, ja. Ja, hoe makkelijk praat een kind? Hoe, hoe foutloos leest het? Hoe staat uh, ja. en, en, en, het daar? Daar hebben we op gelet. Zitten er bij deze groep ook mensen die echt door willen in dit vak? Of, of is het gewoon een geintje voor de meesten? Nou nee, ja kijk, kinderen zeggen altijd dat ze op televisie willen of dat ze presentator willen worden of dat ze beroemd willen worden. Dat, dat hoor je gewoon echt heel vaak. Dat is als je op scholen vraagt van nou wat wil je worden dan zit dat er eigenlijk altijd wel bij. Ik weet niet of ze uiteindelijk straks als ze echt een, een beroepskeuze gaan maken daarvoor gaan kiezen om nieuwslezer ja, te worden. Maar ja. op dit moment zijn de kinderen die meedoen, dat zijn we allemaal hele enthousiaste Kinderen die ook wel zeggen: van Nou ja, maar ik wil dat gewoon worden. Ik wil gewoon op tv, ik wil beroemd zijn, ik wil uh, ja, presenteren. Ja, ja, 26 juni, hè, gaan we het allemaal zien? 26 juni, ja, heel spannend. Samen met jou en dan de, kijken wie het gaat worden. Die, uh, de echte winnaar van, van deze prachtige titel: So You Think You Can het Jeugdjournaal presenteren. <laughs> uh, het veel... je heel leuk bedacht, ja. Veel succes. We gewoon de Jeugdjournaal presentatiewedstrijd. Zo is het. Veel succes, hè, Miluska. Joe. Hoi, hoi. Dag. Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit... De Hans -La Ja, Dat lijkt er niet op die stem, maar goed, die gaat het wel doen. De hoofdredacteur van NOS Nieuws en ook van het Oog op Morgen trouwens. Hij mag op 26 juni voor één keer het bekende programma... met het Oog op Morgen presenteren. En dat is omdat hij afscheid neemt van de NOS. <middels> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is me. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, We hebben weer wat afgestoft uit het grijze verleden. En uh, vandaag staan daarin een Oostenrijkse president en de Nederlands Voetbal Centraal. Precies 25 jaar geleden werd Koert Waldheim president van Oostenrijk. Was opmerkelijk, want voor zijn uitverkiezing was hij al in opspraak geraakt vanwege zijn oorlogsverleden. Hij diende bij de Duitse Weermacht. Drie jaar later was dat nog niet vergeten en kreeg de affaire een staartje op een Nederlands voetbalveld. Tijdens de wedstrijd Ajax-Austria-Wien maakte Freek de Jonge, die was toen stadionspieker voor één keer, bij een 1-0 stand de grap, telefoon voor Koert Waldheim, hij wordt verzocht om Simon Wiesentaal terug te bellen. Nou, Austria-Wien scoorde prompt de 1-1 en het Ajax-publiek begon massaal te zingen Nazis, Nazis en toen ging het behoorlijk mis. wordt door een nieuw stuk hout van de website. En Galler zegt dat hij niet meer verder wil spelen. Hij gaat eraf. Het is voor Amsterdam een schande, want het gaat natuurlijk de hele wereld over. Maar ik vrees met grote vrezen. Dat? Ja, dat we inderdaad uh, ofwel een, uh, een aantal wedstrijden natuurlijk uh, ja. buiten je stadion moeten spelen, maar ook dan denk ik dat je pas volgend jaar weer in de race bent. En een andere mogelijkheid die ook gebruikt wordt door u even een enkele keren, is dus gewoon een jaar buiten te sluiten. Ja, die jongens komen niet voor het voetballen. En niet uh, om een rood-wit shirt te zien, maar ze komen gewoon om, uh, als het even tegen zit, een beetje een te trappen. Ja, de laatste was Jan Wouters, speelde toen bij Ajax en ook de coach hoorde we Leo Beenhakker. het ging allemaal over het staafincident, want zo is het de geschiedenis ingegaan. En uiteindelijk werd Ajax een seizoen uitgesloten van Europees voetbal. We gaan naar Ulft. Daar is het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezig. En het gaat dus over dat bestuursakkoord. Roel Pauw, is er gestemd? Er is zojuist gestemd. En een grote meerderheid van de vertegenwoordigers van de gemeente... heeft ja gezegd tegen het bestuursakkoord. Met één belangrijk voorbehoud. namelijk Dat de paragraaf over de sociale werkvoorziening, de wajong... en die aangelegen punten uit het akkoord is gehaald. Daar moet opnieuw over worden onderhandeld met uh, het kabinet, de Tweede Kamer. En er moet stevig gelobbyd worden om daar een betere oplossing voor te vinden. Want uh, de gemeenten waren, waren het er in meerderheid over eens... dat uh, het overhevelen van die bevoegdheid naar de gemeente... niet kon voor het bedrag dat het kabinet daarvoor over had. Er moest meer geld bij. Dus uh, op dat punt hebben de gemeenten gezegd, dat doen we nu even niet. Goed. Dat is het laatste nieuws daar vanuit Ulft. Zometeen om 1 uur natuurlijk uitgebreid ook reacties in het NOS Radio 1-journaal van Roel Pauw daar. Het congres van de VNG. Dan nog iets anders. Vanmorgen is de winnaar van De Luis bekendgemaakt. Dat is de prijs voor het beste interview uh, dit jaar. En die prijs gaat naar Carolina Logalbo van Vrij Nederland. Carolina, goedemiddag. Goedemiddag. En hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Ik begrijp dat jij vanochtend op de redactie bent overvallen. Hè? En, en, was je verrast of uh, dacht je van nou kat in het bakkie? Nee, nee, ik was heel erg verrast. Ik, had, uh, ik kreeg gisteren wel een telefoontje dat ik bij de vergadering moest zijn. Er werd gevraagd hoe ik er echt bij zou zijn. En meestal ben je, moet je er wel bij zijn, maar wordt dat niet zo expliciet gezegd. En toen dacht ik, ja, misschien een nominatie, toch? Ik weet het niet. En toen ineens kreeg ik de prijs. Ja. <laughs> dat Jou, heel leuk. Jouw verhaal met uh, Ramsey Nasser, de dichter des Vaderlands, uh, heeft gewonnen. Ja. Uh, heb je dat ook nou een beetje aan hem te danken? Want ik bedoel, je kan iemand interviewen, maar als hij niks zegt... dan, uh, ja, dan houdt het al gauw op natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is een wisselwerking. Het is, uh, je moet natuurlijk wel uh, de juiste vragen weten te stellen... of informatie weten los te peuteren. Maar er moet wel informatie zijn. Dus als iemand uh, gewoon niet hele interessante gedachten... over zichzelf heeft, of niet zelfreflectief is... of überhaupt niet zoveel heeft gedaan in zijn leven... ja, dan wordt het een lastig interview. Ja. En, uh, maar Nasser is natuurlijk ook een... Uh, ja, een behoorlijk rijk persoon om uit te putten. Ja, want hij, behalve de dichter des Vaderlands doet hij nog ongeveer 100 dingen. Dus hij heeft genoeg te vertellen. Ja. Theo, Theo Desjant is de juryvoorzitter van de luis. Theo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom heeft Carolina gewonnen? Carolina heeft gewonnen omdat zij in haar interviews laat zien... dat haar interviews niet alleen maar vraag-antwoord gesprekken zijn... maar het zijn echt ontmoetingen waarin zij vertelt... wat er voor de ontmoeting, tijdens de ontmoeting en na de ontmoeting gebeurt En dat doet ze op een hele functionele manier, dus alles wat zij laat zien in haar interviews draagt ook bij aan uh, de kennis die we over zo'n persoon krijgen. En dat is heel bijzonder, zeker omdat Caroline nog relatief jong is, 31, maar ze slaagt er wel in om op een heel hoog niveau met mensen uh, mee te praten. En dat, uh, daaraan verraadt eigenlijk haar afkomst, zij is van huis uit psycholoog. Uh, en zich daar. En de psychologie is denk ik een hele goede achtergrond om een goede interviewer te worden. Ja, Carolina, zijn het eigenlijk gewoon psychologische gesprekken die je voert misschien? Uh, nee, want ik ben ook niet voor niets therapeut geworden. Dus ik probeer... Dat, nee, die kan... Dat heb ik niet zo, maar... <laughs> uh, ik ben wel eigenlijk altijd al... Uh, kijk, ik luister heel graag. Ik ben heel nieuwsgierig. En uh, ja, dat is het meer. En daarom ben ik ook psycho psychologie gaan studeren. Ja. Maar niet... Uh, Nee, ja, ik snap het. Theo, nog even naar de. Want er was een, een soort van top drie, genomineerd. Er zaten twee verhalen van Carolina bij, hè? Ja, Carolina heeft uh, had drie verhalen ingezonden en die vonden we alle drie razend knap. Twee daarvan bleven tot het eind over. Samen met nog een ander interview van Vrij in Nederland, van Margelit Kleijweg en, uh, en Macht van Wezel. Uh, het andere interview van uh, Carolina Logalbo was een interview met uh, Nico Freida, uh, Ook psycholoog, misschien ja. wel niet toevallig. Uh, nou, zien we wel heel vaak uh, interviews in de categorie de wat oudere medemens kijkt terug op zijn leven. Dat zijn wel vaak diepgaande interviews, maar daar hebben we er natuurlijk wel heel veel meer van gezien. En met name in het interview met Nasser vonden we het uh, wel knap dat zij met een leeftijdsgenoot vrij diep beter gegaan. Ja. Maar goed, drie verhalen van vrij Nederland, die dus uh, meegingen voor, voor, de, voor de hoofdprijs, zeg maar. dat geeft ook wel te denken. Het link voor andere bladen, of, of moeten we dat niet zo nou, zien? Nou, de, de jury heeft al vastgesteld dat er heel veel mooie interviews waren. Uh, alleen drie die, uh, ja, die bleven aan het eind over. Ja, ik snap het. Uh, Carolina. Is het is niet de... zo dat er in andere media niet goed geïnterviewd is dit jaar. Dat is absoluut niet het geval. Nee, nee dat snap ik. Uh, Carolina, nog even één ding. Want er wordt. Uh, je, de, je, nou goed, uh, alle veren worden op uh, elke mogelijke plaats nu uh, gestoken. zeg maar, En dat is terecht natuurlijk. En jij bent hartstikke blij. Uh, je hoort ook wel eens de vergelijking met Bibeb uh, maken. Hè? Dat een een roemruchte naam natuurlijk uit het verleden van Vrij Nederland. Ben jij de nieuwe Bibeb? Ik vind het natuurlijk heel leuk om dat als compliment te krijgen. Maar ik ken mijn plek. Uh, zij is de ja, de van het interview. Ze heeft ze ongeveer van diepte interview, het profilerende. En ze heeft ze ongeveer uitgevonden hier. Uh, dus ik uh, maak me daarover geen illusies dat ik dat nu ben. Maar ze is een heel mooi voorbeeld om te hebben. De, de traditie die hij laten we zeggen, heeft neergezet, die probeer, je, daar probeer je wel in mee te gaan? Uh, ja, nou ja, ik weet niet. Dit is gewoon eigenlijk hoe ik het aanpak. En toevallig sluit het aan hoe wie het hoe Bibe het heeft gedaan. En ik, uh, ik vind het prachtig hoe zij het heeft gedaan. Uh, dus zo kun je zeggen dat ik in die traditie volg. Ja, ja. Maar het past gewoon ook bij mij. Goed. Nou, nog een keer gefeliciteerd met deze prijs. Uh, maak veel mooie verhalen. En uh, we, we horen en lezen vast nog van je. Theo Deschamps, ook bedankt voor de uitleg namens de jury. Graag gedaan. De luister dus, dit jaar naar Carolina de Galbo. Lo Galbo van Vrij Nederland. Zometeen het Mediaforum. Daar gaan we er nog wel even over doorpraten. Nu eerst Dorald Megens. Radio 1. NOS Journal. De gemeenten geven geen steun aan de afspraak in het bestuursakkoord over werken naar vermogen. Dat is het deel waarin onder meer de sociale werkplaatsen zijn geregeld. Op het VNG-congres in Ulft bleek dat de meerderheid van de gemeenten zich grote zorgen maakt over de bezuinigingen op de werkplaatsen. VNG-voorzitter Jorisma beloofde dat ze over dat onderdeel verder gaat onderhandelen met het kabinet om de sociale paragraaf te verbeteren. Het kabinet voelt er niets voor om in Libië gronddoelen te gaan bestoken, zeggen bronnen in Den Haag. Nederland heeft op dit moment 6 F-16's en een mijnenjager in het gebied. De NAVO zou graag zien dat Nederland meer gaat doen, maar de kans daarop is klein. Vrijdag praten de ministers erover. En de fotograaf Erwin Olaf krijgt de Johannes Vermeer prijs voor zijn hele oeuvre. De jury prijst het omvangrijke en rijke werk van Olaf... en zegt dat hij in zijn commerciële en vrije werk steeds weer in staat is om nieuwe wegen in te slaan de staatsprijs is 100.000 euro verbonden... die Olaf aan een speciaal project moet besteden. Olaf krijgt de Vermeerprijs eind oktober in Delft. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In Groningen en Drenthe valt er lokaal nog lichte regen... maar ook daar wordt het vanmiddag droog. Het is de rest van de middag wisselend bewolkt... met in de westelijke kustprovincies de meeste ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden op de wadden... tot ongeveer 20 graden in het zuiden van het land... en er waait een matige wind uit het westen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 ABB Verkeersinformatie. Er staan files op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... voor knooppunt Velsen, 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de koen 2. Een lange file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen knooppunt Del en Tiel, 7 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter vanaf knooppunt Del omrijden via Den Bosch... over de A2 en de A59. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Pauwgraven staat 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de oud-hoofdredacteur van de Volkshand. Toekomstig burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Welkom. Dank je. En uh, André Zwartbol, die uh, werkt bij het Nederlands Dagblad. Ook van harte welkom. Um, laten we hebben we, Jullie kwamen hier al binnen. Het ging al even over de wereldomroep. Uh, we bespraken gisteren uh, al de bezuinigingen bij die wereldomroep. André Zwartbol, um, het gaat jou wel aan het hart, hè? Ja, maar dat, ik denk dat dat een hoog sentimenteel gehalte heeft. Want dat is toch dat vakantiegevoel wat ik erbij heb. En ik weet ook wel dat ik dat nieuws inmiddels ook al op een andere manier uh, kan vinden. Maar ik vind dat radio, radio op zich wel erg overzichtelijk. Maar het is, ja, het is erg sentimenteel. Ik kan niet echt hele goede argumenten bedenken om voor die paar weken dat ik op de camping zit, de hele wereld omroep in stand houden. Ja, want dat vinden ze zelf ook nog vervelend, dat ze daar voortdurend mee geassocieerd worden. Ja, de dat snap ik ook wel. Alleen het punt is, ik heb geen idee wat die redactie Indonesië doet. Dat is, ik hoor ook niet tot de doelgroep, dus dat is ook misschien ook helemaal niet zo erg. Uh, uh, dus ik moet daar ook zeker niet te hard over oordelen. Maar ja, ik vrees dat veel Nederlanders die je ernaar vraagt, uh, wel die associatie hebben. Ja. Ja, uh, Pieter Broertjes, het uh, ja, plan is dat ze toch echt gaan, gaan snijden. Hè? De Nederlandse afdeling moet dan helemaal ja, weg. En dan ja. juist dat Indonesië-verhaal, dat blijft wel overeind. Free speech, dat willen ze bevorderen. Ja, nou ja, het, is, het is natuurlijk wel een uniek instituut. Hè? En ook goed aangeschreven in de wereld. Want Nederland staat daar echt op, op nummer één met de BBC... als een uh, nou ja, internationale zender. Dus we worden we, we smallen het wel eens erg tot een camp campingzender. Uh, er zitten veel hoogopgeleide journalisten ook. Uh, uh, nou ja, het is ook goed voor de werkgelegenheid, hè, zeg ik maar even. En het is toch wel jammer. Het is een beetje een makkelijke bezuiniging. Hè? De NOS, de omroep, de publieke omroep heeft er eigenlijk geen last van. Ik kunnen meteen 40 miljoen afboeken op die 200 miljoen. Hmm. En nou ja, De vraag is of dat zo is. Want ze vallen volgens ja, mij nu onder buitenlandse zaken. Ja, de gaan, gaan. Ja. Maar dat is... Maar, die 200 miljoen, daar zit die wereldomroep in. Nou, als ze dat afboeken. Dus dat vind ik ook wel jammer, hoor. Dat ze, ze worden ook een beetje kind van de rekening. En ik ben bang dat het hier niet bij blijft. En dat mm. ze straks... Nou ja, dit is nu één slash die eraf gaat. Uh, 10 miljoen hebben ze nu zelf gezegd. Uh, we gaan het bezuinigen. 20 procent, dat is natuurlijk toch best fors. En ja, dan zitten ze straks bij buitenland zaken. Ja, en dan komen daar weer andere bazen boven. En die zullen zeggen, ja, nou ja, we hebben ook andere prioriteiten. Dus ik ben bang dat het zo langzamerhand uh, het einde van de wereldomroep is. Dit is wel ja. zonde. En wat, wel, wat wel jammer is, het is ook al een beetje een symptoom van dat, dat Navelstaar, waar we natuurlijk gewoon ja. enorm mee bezig zijn. Ik bedoel, alles wat ook maar een beetje richting buitenland en investeren in het buitenland uh, inhoudt, dat gaat weg. Ik bedoel, ik denk een heel ander onderwerp. De, de, de ambassades die worden teruggebracht. en uh, Ja, dat is wel een tendens waarvan je denkt: van ja, nou goed, ik weet wel, als je moet bezuinigen, dan, dan moet je wat. Dan zijn dit inderdaad, zoals Pieter zegt, ook wel een beetje de makkelijke bezuinigingen. Alles wat ja. ver weg is, uh, dat doet dan ons het minst niet zeer. Pijn. Ja. Ja. De Luis, hebben we het net over gehad. Uh, Carolina Lo Galbo, winnares van de journalistieke prijs De Luis. Beste interview, maakte uh, dat uh, met Ramsey Nasser voor Vrij Nederland. Opvallend, uh, drie genomineerden van Vrij Nederland. Ja, dat vind ik niet zo'n goede zet van de jury. Ik denk dat een jury erop moet letten dat ze qua nominaties de breedte van de sector pakken. En dan ga je niet drie keer uh, Vrij Nederland uh, bovenaan zitten. vind ik een beetje vreemd. Het Is soort... het een beetje de, de kif nog van. Uh... Nou, nee hoor, dat geloof ik niet. <laughs> maar ik heb zelf ook een paar mooie interviews gemaakt. <laughs> met, met, met Wilma ja. de Rek. Ze dus zijn je vergeten. Ja. Ja. <laughs> Over de stijl van de leider. En uh, nou, die hebben we ook ingediend, maar die zijn blijkbaar ergens onder op de stapel teruggekomen. Oh, kijk, ik hoor toch een beetje. Oké, ja, ja, ja. Nu kan het nog, hè? Nog één keer kon het. Maar uh, nou ja. ja. ja. Goeien, Wat helaas. vind jij ervan? Uh, hebben jullie iets ingestuurd eigenlijk? Nou, dat weet ik. Dat heb ik nou niet gevraagd. Maar het is ook een beetje armoedig. Je kunt ook haast niet geloven... dat er alleen maar vrij Nederland goede verhalen zitten. Ik bedoel, daar zeg je niks te nadelen van die verhalen. Maar er is zoveel te kiezen. Het doet me bijna een beetje denken wat ze ook wel eens van journalisten zeggen. Jullie lezen maar een heel beperkt aantal bladen. En daar heb je het steeds over. En dan praat je elkaar constant na. Dit vind ik daar ook een beetje een uiting van. Het is wel een mooi interview. Ik heb het nog even gelezen. Van Ramsi Nasser. Ik heb geen kern. Het is een prachtig interview. En Carolina Karolna kan het ook goed, denk ik... Maar ja, vergelijk het nou ook niet meteen met Biebep, Dat hoor ik je net doen. Maar god man, dat is een hypotheek. Een... Ja, ja, ja. Dat mens kan geen pen meer op. op, op, op, op ik vond op dat je een goed, goed weerwoord had. Maar, ja. Ja, maar ik bedoel, haar stijl lijkt daar wel ja, een beetje ja, op. De, dat psychologiserende... De, de, ja, ja, en dat beschrijven. Dus ja. bedoel, en brengt ook veel Absoluut. tijd met de geïnterviewde door. Absoluut. Ik bedoel, b sliep daar volgens mij ook heel vaak bij mensen die Ja, ze daar ze gaan de, de meest verschrikkelijke verhalen ja. over. Het is toch mooi dat iemand in die traditie toch verder gaat. Kijk uit, want Biebep is natuurlijk een icoon. Nee, goed. Dat zijn nog de eerste prijs binnen. Wat is jij van dit ja. interview? Eigenlijk? Nou, ik vind de, wat ik wel mooi, vond. ze zei net ook van de, je, je bent ook al, gewoon erg afhankelijk, of jij zette dat ook wel voor, uh, je bent erg afhankelijk van de gast die je ook voor je hebt, maar het mooie is wel uh, dat zij dat, dat, dat wat er voor en na het vraaggesprek gebeurt en dat alles wat er omheen gebeurt, dat ze dat, dat, ze dat weten beschrijven. Dat is ook heel, heel belangrijk. Dan wordt het inderdaad ook, zoals ze zei geloof ik, een ontmoeting en geen, uh, mm. en geen gesprek. Ja. Dat is, uh, ja, een combinatie van psychologen en journalisten is, is wat dat betreft een uh, een, een, een hele mooie. Ik, ik geloof in dat andere uh, gesprek, wat het dan niet geworden is, dat beschrijft ze op een gegeven moment ook dat die geïnterviewde uh, die vrijdag gewoon geen zin mee had. Maar dat wordt dan ook keurig gewoon maar beschreven. Zo van, nou ga nu maar weg, want ik heb het nu al gehad even. En dan ja. twee weken later gaat ze toch weer terug en dan ja. gaat het verhaal eigenlijk verder. Uh, hoe nature trouwen je het opschrijft, is denk ik wel een, een, een asset voor een goed interview. Dat leest ook prettig. Dan kan je het ook helemaal nalezen navolgen wat er gebeurd is. Dan is het niet helemaal gestroomlijnd en uh, mooier gemaakt eigenlijk hè, dan, het, dan de werkelijkheid is. Even het feit dat. Dat, dat Vrij Nederland, even los van of dat goed is... dat daar de drie verhalen dus bij de, de, bij de Dat is niet drie... te verwijten aan Vrij Nederland, hoor. De, de, de de jury. Dat, de, ja. Ik vind dat de jury ja. de breedte van de, van de sector in de maar gaten... Maar je zou kunnen houden. zeggen, kijk, Vrij Nederland is natuurlijk een blad... dat, dat ja dit moet toch ergens anders nu uh, weg zien te vinden. Die, die kunnen dat bijvoorbeeld op dit terrein doen. Hè. De, de, wat langere interviews, ja. uh, tijd daarvoor nemen. Is dat, is dat iets voor de, voor de weekbladen? Om, uh, om je daarmee... zien wel dat het genre-interview... steeds meer aan uh, belang heeft gewonnen. Hè. De afgelopen tien jaar, jaar Vijf jaar geleden... was het helemaal niet zo'n... Zo zo Item. En het, het, het leest, het is toegankelijk, dat vooral. Het geeft een natuurgetrouw beeld van iemand waar je graag wat over zou willen lezen. Nou, als iemand het dan op het hoogste niveau doet... dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat het een uh, toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van de journalistiek. Sommigen zeggen natuurlijk wel, kritisch zeggen, het is een makkelijke vorm van journalistiek... Hè, want je, het is uh, vraag-antwoord en je schrijft op. Maar dat is dus niet waar, want dat zie je nou wel aan, aan, aan deze winnares. Dat je moet heel wat toevoegen aan, aan het totaal product... om het echt ook een, uh, nou ja, iets van kwaliteit te maken mee te geven. André, is er bij jullie ruimte voor, voor echt iemand die wat langer ook met mensen spreekt en daar een mooi interview over schrijft? Ja, ja daar, daar, is zeker, daar is zeker ruimte voor. Ik denk, ik denk alleen dat je altijd nou ja, je, daarin wil je als klant wel altijd meer. Want uh, uh, je, je, je weet ook, als je dat uh, uh, nou, op, op een prettige manier aanpakt, dat gewoon als je langer bij iemand bent en die ruimte ook van iemand krijgt, dan, dan ontstaat, er, ontstaat er ook meer. Dan kun je ook meer dingen doen. Dan kun je ook eens, nou ja, dan kun je, je had het net over ergens blijven slapen, dat is nou ook zo wat. Maar goed, je kunt, dan kun je nog eens ergens, ergens heen gaan. Dan kun je. Kijk, uh, uh, ja, al vanwege het simpele feit dat iemand een beetje moet ontdooien... vanwege, uh, nou ja, noem allerlei argumenten om, om even de tijd te nemen. Ja, ik vind het wel heel prettig dat, uh, dat, dat, dat, dat je die investeringen uh, nog mag doen. Hoewel ik... Ja, ik heb ook wel het idee, maar dat kan ik niet bewijzen, zal ik maar zeggen. Dat, dat, dat die ruimte voor dat soort investeringen, ook journalistieke investeringen, ja, wel kleiner wordt. Ik bedoel, we willen het allemaal wel, maar op het moment ja, ja. Uh, nadat er geld voor uitgetrokken moet worden, ja, want dan gaat het er bijna over. het alleen voor die show, voor die maar goed, je ja. ziet ook wel de, be, de weekbladen in, bij de dagbladen. Dus uh, het Volkswagen Magazine en ook NRC heeft natuurlijk op zaterdag altijd ja. wel een goed, goed, stevig interview. Dus daar wordt, daar wordt wel uh, in geïnvesteerd, ja. nog steeds. Ja. Ja. Gelukkig. Uh, ja. Over de volkshand gesproken. Die hadden een mooi verhaal natuurlijk vanochtend uh, over die vakantiefila, We waren het eigenlijk al een beetje vergeten volgens mij. Ja, maar... maar hij is er nog steeds. Volgens mij nog niet verkocht. Uh, de, uh, de buren, hij staat Dus als je ja, hebt. inderdaad. Dat is prachtig. Hè? Uh, de betalingen daaromheen die zijn deels dus via het belastingparadijs Jersey gegaan. Dat was nooit eerder openbaar geworden. Omdat premier Balkende destijds gemeld heeft in die commissie stiekem. Een Kamercommissie, uh, geloof ik met de fractievoorzitters. Die worden over allerlei staatsgeheimen uh, geïnformeerd. Maar die moet, hebben dan zwijgplicht. Uh, een slimme zet van bal. Kennen, want zo, zo kon het dus niet uitlekken. Ja, maar heel erg onhandig, want het lekt natuurlijk altijd uit. Dat lijkt nu. En waar gaat het over? kijk, er is helemaal geen regel overtreden. Er is alleen een, een rekening van een makelaar die is via de uh, Jersey betaald. Nou, ik zou gedacht hebben: zeg tegen die makelaar, doe het even op de gewone manier, want we kunnen ons niks permitteren. En wat maakt het uit? Het wordt niet goedkoper daardoor, het wordt niet duurder. Dus het is zo onhandig. Het is zo'n onhandig en ongemakkelijk dossier geworden. Nu weer met grote stuk in de krant. Terwijl als je het leest, het is knap gedaan door die journalisten, omdat ja, die hebben informatie naar boven gehaald die niet eigenlijk publiek mocht worden. Maar, maar het is, um, ja, ik vind het wel een beetje dom hoor, zoals Maxima dat uh, gepleeg, pleeg te zeggen. Want waarom doe je het zo? Er is al om dat dossier, dat staat ook in de krant, in de Volkskrant, het is een dossier En dit is weer zo'n stapje. Terwijl er is helemaal geen Onoorbare zaken zijn. Is het, nou, is het nou gewoon knulligheid of is het ja. ook, ook doortraptheid van uh, Balkenende geweest om het juist in die commissie daar te nou, melden? Nou. Er zijn vaker knulligheden dan doortraptheden, weet ik wel. Maar goed, daar wordt het op zich niet minder erg van. Ik denk wel, als je, commissie om, ja, als je die commissie stiekem omzeep wil helpen... of als je daar de discussie over uh, gaande wil houden... moet je dit soort dingen doen. Dat is, dat is ook zo. Ik bedoel, ik snap best dat sommige dingen... gewoon niet in de openbaarheid besproken kunnen worden. En, en, en, en dit hoorde daar duidelijk niet in thuis. En dat dat een, een weer vervelende dingen oproept... over de belastingmoraal van de Oranjes... dan denk ik, ja, goed. Kijk, de Dat had hij moeten afwegen. En dat had ja. hij moeten voor. Kijk, mijn punt is niet dat hij het niet in die commissie Stiekem had mogen doen. Dat had hij best mogen doen. Maar hij had terug moeten mailen naar de familie. Jongens, doe het even op een normale manier. Ja. Zoals we het allemaal onze rekening betalen. Want dit kan ik niet voor mijn verantwoording nemen. Ja. En ik wil het ook niet. En nu heeft hij het in een zo zo'n zo zo tussenfase gedaan. Met zo'n ja. commissie stiekem. De hoop dat het daarmee. Uh, verzegeld is. Uh -huh. Maar dat is ja, het je, natuurlijk niet zo. Ja, maar... Je vraagt je wel af wie dat natuurlijk tegen de Oranjes durft te zeggen. Want daar zal het dan ook wel een beetje op neerkomen, denk ik wel eens. Ja, ja, daar gaat het voor. En, en, en dan denk je van, nou ja goed, er is natuurlijk wel eens vaak wat over gezegd. Van, uh, uh, dat dat dan bij de Oranjes, zeg maar even heel breed niet zelf landt. Uh, ja, dat is uh, dat, dat, dat, goed, dat, dat, dat, dat snap ik gewoon. gewoon. Je zou bijna ja. denken, joh, als het, toch als het gaat om een kleine post een makelaar op zo'n zo kanaaleiland. En dan denk je, Hou op. man, doe Hou de eerste beste uh, makelaar in Wassenaar, laat hem dat regelen en zeg joh, ik betaal jou en wat jij doet uh, uh. Uh, doe het vooral goed. En eh, we valt dus journalistiek nog iets te verwijten? had dit niet. Veel eerder nog naar buiten moeten komen? Of... Nee, dat denk ik niet. Want dit zal wel een langdurig proces zijn geweest... om dit voor elkaar te kijken. En er staat natuurlijk ook geen citaat in. Hè. Het zijn allemaal anonieme bronnen. Ja, ja. Dat moet ook wel. Maar ja, het maakt het allemaal weer zo verdacht. Hè, dat je denkt, ja, anonieme bronnen is nooit leuk. Als een verhaal helemaal gebaseerd is op anonieme bronnen... is al één citaat zo al fijn zijn geweest. Eén bron. Maar ja, die zullen er zeker zijn. En uh, ja, dit is natuurlijk een kwestie van sleuren en trekken... om te zeggen, jongens, dit moet toch een keer naar buiten komen. Want het is een ongemakkelijkheid die hier... Uh, ja. GroenLinks heeft uh, aangekondigd dat ze Rutte hierover uh, op het matje willen roepen. Terecht. Ja, al, al is het maar omdat je, ik bedoel, dit geeft aan dat die commissie dat dat niet werkt. Daar zitten ook gewoon fractievoorzitters die zich ongemakkelijk voelen met, met hoe, uh, ja. uh, met, Kijk, ik bedoel, je krijgt daar die informatie. Ja, dan moet je op dat moment zeggen van, ja, ja, maar dit hoort niet. Dit moet je eigenlijk openlijk bespreken. Je krijgt gewoon, een, je krijgt gewoon een hele ongemakkelijke situatie. Nou, Wouter Bos is een keer weggelopen, hè? De, ja. Of, of ja. Die is niet op zo'n vergadering en, gekomen. Maar, ik dacht, Marijn is, heeft toch een hele tijd ook niet in de. Die nee, zitten. Zei, nee. ik wil er ja. niet mee belast worden. Ja. En Wouter Bos ook nou, aan even van Mabel en uh, de kwesties daarover ja, dus dat is en, ja. op een gegeven moment had die commissie misschien ook beter eraan gedaan om te zeggen jongens dit is, dit be, geef je maar in een brief aan de Kamer. De commissie heeft dat zich dat ook dat... laten misbruiken. Nou, ja, jullie. dat is niet handig geweest, denk ik. En daar hebben we heb nog een paar spijt van. Dat blijkt wel. Anders waren ze natuurlijk ook niet uh, nee. tegen journalisten gaan praten. Nou, we zijn benieuwd of die namen nog uitlokken. wie dan uh, toch uit de school hebben geklapt. Ja, ook ja, interessant, natuurlijk. Ja, het zijn fractievoorzitters. Hè, dus dat je... moet dus wel. Het is ja, een het klein clubje. Het zijn geen leden. Dus zijn oh. fractievoorzitter. Ik zeg, uh, zet die veiligheidsdiensten uh... maar eens even op. Nou, lekker bezig. Ja, we horen wel de follow-up verhalen in de Volkshandel. Dank voor. ...voor jullie bijdrage, Pieter Broertjes en uh, André Zwartbol. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz doen we met Joyce in de betaal. Alleen voor die naam al moet ze punten krijgen, wat mij betreft. Uit uh, Vianen. En dit is een liedje van de Radio 1 CD van deze week. John Allen heet de singer-songwriter, hij komt uit Engeland. Zijn album heet Sweet Defeat. en daarvan nu Joanna. Let's fly like street shot arrows cross the sky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 footprints of our dreams Put your hands John Allen dus en uh, Joanna, we gaan naar uh, de andere kant van de tafel. te zitten. Uh, Joyce in de B-taal, moet ik zeggen. Ja. Ik zei het al voor de naam moet alleen moet je punten krijgen. <laughs> maar dan moet die naam wel goed uitspreken. Dus strafpunten voor mij. Joyce in de Betauw, 18 jaar uit de Vianen. Klopt. Prachtige naam. Daar Dank krijg je vast wel. heel vaak over te horen, of niet? Um, jawel, ik moet eigenlijk altijd spellen. Want de I is met een hoofdletter en de B is met een hoofdletter. Dus. Heel vaak. En Betouw is dan Betuwe? Nee, het zit anders. Vraag me niet hoe, maar het is niet met de Betuwe. Oh, Oké, okay. nou dan schrijven we <laughs> dat door. En jij werkt bij een boekenclub. Ja. En ik vraag me af, zijn mensen daar nog altijd lid van? Jazeker, tuurlijk. En die ja. krijgen ook altijd nog de kroonkeuze als ze het niet op tijd bestellen? Nee, dat is al heel lang niet meer. Nee. Oké, okay. want dat is die boekenclub, hè? Ja. ja, ja. En wat doe je daar precies? Um, ik werk op de Customer Contact Service. Dus, uh... Even in gewoon Nederland? <laughs> op de klantenservice. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Die mensen die klagen dan allemaal van er is iets mis met het boek. Of zo. Nee, nee, nee. Vaak ook, ook goede reacties bijvoorbeeld. Want nou, we zijn dus overgegaan, niet meer van de kroonkeuze, maar op een vrije keuzebon. Gewoon even op ons site kijken, okay. zou ik zeggen. Ja, gaan, dat doen we. Uh, eerst maar eens even die nieuwsquiz spelen. Want ja. 120 punten, dat is de uitdaging. Gisteren neergezet. Dat is een behoorlijk aantal. Nou. Maar je kan er overheen. Um, gewoon goed je best doen. We gaan kijken wat het gaat worden. Eerst De Factor. Try to see it my way. Werkgevers en bonden hebben een conceptakkoord bereikt over de pensioenen. De Nationale Nieuwsquiz. Welk compromis is er uitgekomen? Afgesproken is nu onder meer dat de hoogte van de pensioenen niet wordt gegarandeerd. Daarbij is uh, vooral van belang dat nu toch is afgesproken dat mensen moeten gaan doorwerken tot een 67ste. Eerder stoppen kan wel, maar ja, daar staat een hoge prijs tegenover. En dat moet op termijn, moet dat miljarden gaan opleveren. Ja, dat lijkt dus een concept pensioenakkoord te zijn. nvv voorzitter Jongerius heeft zich daar boos over gemaakt... omdat zij nog niks op papier heeft gezien van die akkoorden. Hier is vraag 1. Het slechte nieuws uit het akkoord is... dat de pensioenuitkering niet meer gegarandeerd is zoals vroeger. Maar als pleister op de wonden gaat wat tot 2028 elk jaar omhoog? Ziekenfonds? Nee. Net niet. Het is de AOW-uitkering. Oké. Okay. Los van de inflatie gaat de uitkering met 0,6 procent per jaar omhoog. stoort de FNV-voorzitter Jongerius dat minister Kamp via de pers doet voorkomen... alsof werkgevers en vakbewegingen een conceptakkoord hebben bereikt over de pensioenen. Dat is niet het geval, zegt Jongerius. Als hij denkt dat dit helpt de onderhandelingen te versnellen... dan kent hij mij slecht. Daar ben ik niet gevoelig voor. Dat wordt nog een lang verhaal, dat. Uh, vraag 2. In welk jaar gaat de pensioenleeftijd na 67 jaar? Volgens mij was dat in 2015. Nee. Um, nee, ik heb geen idee. 2025. Kijk. Iedereen onder de 55, jij en ik ook dus, <laughs> moet rekening houden met langer doorwerken en een onzeker pensioen. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66 jaar. Mensen met bijvoorbeeld een zwaar beroep die kunnen nog steeds met 65 stoppen, maar krijgen dan wel minder pensioen. Vraag 3. Eind 2010 werd in een ander Europees land... een handtekening gezet onder een nieuwe omstreden pensioenwet. Maandenlang werd door de bevolking massaal gedemonstreerd. Op een gegeven moment was er zelfs geen benzine meer te krijgen in dat land. Uh, toch wordt ook in dat land de pensioenleeftijd verhoogd naar 67. Over welk Europees land hebben we het hier? Om heel eerlijk te zijn, geen flauw idee. Ik denk Frankrijk, maar ik weet het niet zeker. Is dat je antwoord, ja. Frankrijk? Kokje? Ja, is goed. Mooi. <laughs> de bevolking was vooral boos over het verhogen van de pre van 60 naar 62. Fransen gaan gemiddeld met hun 59ste met pensioen. We gaan naar vraag 4. De vraag met een geluidsfragment. Luister goed, van wie is deze stem? We hebben als fractie vandaag gesproken over onze twee excellente kandidaten die er zouden zijn. Uiteindelijk als fractie besloten unaniem om Fred de Graaf voor te stellen als voorzitter. Geen flauw idee. Het ligt op een puntje van mijn tong, maar ik heb geen idee. Luc Hermans heet hij, ja, dus. de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. En het ging over de verkiezing van de voorzitter van de Eerste Kamer. Uh, de VVD had er eigenlijk twee kandidaten voor. Helene Dupuis en ook uh, een, een ander meneer, Fred de Graaf. Die naam noemden ze net al even. En die is nu dus door die fractie unaniem naar voren geschoven. Vraag 5 gaat ook over Fred de Graaf. Want naast mogelijk nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer... is hij ook nog burgemeester van welke stad? Geen flauw idee. nee. Alberg. Gokkerstad. Um, Eindhoven? Eindhoven. is Niet goed. In de buurt? Nee, ook niet. Oké. Okay. <laughs> nou, het is in Nederland ook. Yes. Dat heb je dan wel goed. Ja. Nee, het is uh, in Apeldoorn. Oké. Okay. En die vertegraaf werd natuurlijk ook bekend vanwege de aanslag toen in Apeldoorn... Uh, rond op Koninginnedag. Toen is hij veel in de publiciteit geweest. Um, goed, dat is dat. Dan gaan we naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Die kan je ook nog wel gebruiken, Joyce. <laughs> Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk wie bedoelen we hier. Als je het antwoord denkt te weten, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Mijn achternaam is van mijn ex. 3. Ik ben de eerste vrouw op mijn positie. 2. Voor de bühne zijn Obama en ik nu de grootste vrienden. 1. Ik ben gisteren in de VS onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom. Nee, al oh, wat Wie erg. Zou dat nu zijn? Ja. Um, nee, ik heb geen idee. Nee? Het is Angela Merkel, de bondskanselier van Duitsland. Haar eerste huwelijk werd in 1982 burgerlijk gescheiden... maar zij behield de naam van haar ex-man. Um, ze is inmiddels getrouwd trouwens, met Joachim Sauer. Um, sinds 2005, 22 november om precies te zijn... is ze bondskanselier van Duitsland... de eerste vrouwelijke regeringsleider van het land... De verhouding tussen Merkel en Obama was niet zo goed, want uh, Obama wilde op een gegeven moment een toespraak houden in Berlijn. Dat heeft zij een beetje voorkomen. En dat had alles te maken met dat ze eigenlijk een goede vriendschap had met de, de vorige president van Amerika, George W. Bush. Die wilde ze niet voor het hoofd stoten. En gisteren heeft ze dus de hoogste civiele onderscheiding die een president kan opspelden, uh, ontvangen. En dat was die uh, Presidential Medal of Freedom. Je komt op één. <lacht> Daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen. Die 120, dat wordt heel lastig, gok ja. ik zo meteen.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 Um, de vraag is of uh, het kabinet dat wil, maar we willen ook graag weten wat u ervan vindt. Ook Nederland moet Libië gaan bombarderen. Bent u het daarmee eens of oneens. Sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren. En gebruik dan hekje standpunt. We zijn weer terug bij Joyce in de Betau. 18 jaar uit de factor 1, dat is niet goed. Nee, dat en klopt. Om die 120 te halen moet je dus 120 vragen goed hebben. Die heb ik niet <laughs> eens. Maar we gaan toch kijken of je in dat kanon even wat beter scoort... zodat je hier met een opgeheven hoofd weg kan. Ja. Oké, okay? komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welk museum krijgt vanaf 1 januari geen subsidie meer? Nee. Na Nationaal Historisch Museum. Greenpeace begint met een wereldwijde campagne tegen welke pop? Barbie. Dat is goed. Na Amsterdam staat vandaag het openbaar vervoer de hele dag in welke stad? Den Haag. Is goed. Wie zal dit jaar het groot dictaat de Nederlandse taal gaan schrijven? Anon Grunberg. Is goed. De politie in welke Amerikaanse staat heeft vergeefs gezocht naar een massagraf? Uh, Texas. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse minister die de Duitse e aanpak warrig heeft genoemd? Pas. Schippers. Juist. 26-jarige man blijkt zes jaar ten onrechte in wat voor kliniek te hebben gezeten? TBS-kliniek. Dat is goed. Welke Nederlandse tennister heeft nog geen uitsluitsel gekregen... over een mogelijke wildcard voor Wimbledon? Ze heet een hele moeilijke voornaam, maar ze heet Rus. Dat is goed. Het Fries Filmarchief heeft een film over welk evenement uit 1941 in zijn bezit gekregen? Pas. Nee, de tocht. Is goed. Rekenen we goed. Het bergingswerk bij het wrak van welke vliegtuigmaatschappij is afgerond? KLM? Nee. En uh, Frans. Juist. Werknemers van wat voor werkplaatsen voeren vandaag actie tegen de bezuinigingen? Pas. Sociale werkplaatsen. Een persoon verkleed als een personage uit welke horrorfilm heeft een man met een mes bedreigd? Scream. Is goed, de Koninklijke Luchtmacht heeft gisteren boven de Noordzee twee vliegtuigen uit welk land onderschept? Pas. Rusland. Gemeente Amsterdam heeft een gebouw op het terrein van welke club vanwege hennepplantages gesloten? Pas. De Hell's Angels. Ja. Hoe heet de president die bij een aanval van de oppositie veel erger gewond zou zijn geraakt dan eerst werd aangenomen? Uh. Pas. Saleh. Juist. Welke oud-staatssecretaris wordt lid van de commissie... die zich gaat buigen over de toekomst van zijn partij? Pas. Jack de Vries. Juist. CDA is dat, hè? Ja. <laughs> dus als stond, dan ligt het echt op een puntje van je tong... maar dan komt het er net niet uit. Dat horen we hier vaker, mevrouw. Ja. ja, ja het is lastig hier in de schijnwerpers. Uh, acht vragen goed uh, had je in het kanon. Keer één is acht... Je moet nog een keer uh, verder studeren en nog een keer meedoen. Ja. En die boeken lezen die jullie verkopen. Arnon ja. Grunberg, dat wist ik. <laughs> ja, zo is het. Je krijgt van onze prijzen mee de twee kaarten voor beeld en geluid. We doen een lunchradio erbij en een mok. En een goede reis terug naar Vianen. Dankjewel. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 in de nieuwe AVRO-serie Levy gaat programmamaker Gideon Levy op zoek naar nieuws dat ons elke dag raakt. In aflevering 1 de voedselcrisis. Er is genoeg voedsel. Toch gaan steeds meer mensen de straat op omdat ze hun eten niet kunnen betalen. Hoe is dat mogelijk? Levy en de Slag om ons voedsel. Vanavond, kwart over negen, AVRO Nederland 2. Dit is Radio 1.